Lot Lewin met het NOS-Journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat in gesprek met de corporatie Laatste Wil. Hij noemt het ongewenst, onverantwoordelijk en mogelijk zelfs strafbaar dat de organisatie een dodelijk poeder levert aan mensen die daarmee hun leven willen beëindigen. De minister wil binnen een maand in gesprek met de corporatie en daarna de Tweede Kamer weer inlichten. De minister zegt dat hij verder weinig kan doen. Ook het OM kan pas ingrijpen zodra iemand het poeder ook daadwerkelijk heeft gebruikt. De corporatie levert het poeder aan leden via een gezamenlijk inkoopsysteem. De politie heeft een man uit Emmen opgepakt... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde kofferbakmoord. Een klein jaar geleden werd een man uit Klazinaveen... doodgevonden in de kofferbak van zijn auto... die half in het Stieltjeskanaal lag. Vorige week werd er in opsporing verzocht nog aandacht besteed aan de zaak. en Dat leidde tot tientallen tips. Naar aanleiding daarvan kon de man uit Emmen worden aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Het arrestatiebevel in Groot-Brittannië tegen WikiLeaks-oprichter op Julian Assange blijft van kracht. Dat heeft een Britse rechter besloten. Vorige week had ze Assange's verzoek al om intrekking van het aanhoudingsbevel ook al verworpen. Maar ze beloofde toen nog nader te onderzoeken of er wel gronden waren om hem in Groot-Brittannië te vervolgen. Assange zocht in de zomer van 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om uitlevering aan Zweden in een verkrachtingszaak te voorkomen. En voorafgaand aan het Kamerdebat over de leugen van minister Zelstra over president Poetin heeft de Russische ambassade een felle verklaring afgelegd. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue anti-Russische propagandastroom. De meeste oppositiepartijen hebben al gezegd dat ze minister Zelstra niet langer geloofwaardig vinden. VWD-fractievoorzitter en partijgenoot Dijkhoff wil nog niets over Zelstra zeggen. Het weer dan nog, het is nu nog vrij zonnig en het blijft droog, bij maximaal 6 graden. Vannacht is het helder en vriest het een paar graden. Morgen opnieuw zonnig, met name in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De spits is begonnen ook in de Randstad. Het is langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en nieuw vennep 10 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam, bij knopend Benelux 5 minuten. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen knopend Bathoefdorp en Amstelveen 5 à 10 minuten vertraging. De rechter reisrook is dichter, staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Utrecht, bij Maarsbergen bijna 10 minuten vertraging. Is maar één reisrook open, daar, stukken, daar liggen stukken autoband. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda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 Alleen. Wij zijn garantie altijd van mij, de gestopt Gestalt in en ik kijk dat is je het bed. En ik beslis Wie dat er gal lekker raket, wie dat er blast op mijn trapet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duwelk bij verdringeling. Pot ze met denken wat ze willen. Ik kan een hand die, die stand doen aan mijn moves. Je ziet denk ik fuck den we een binnen kunnen. Zit in dunyam, zit in dunyam, zit in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 Thank mm -hmm. you. Say me say me say me say me Time. It's like I'm alive, I've seen the light, of heaven. Baby. Hey. Hey. so hey. show me family hey. all the blood